In Afghanistan hebben duizenden mensen geprobeerd hun geld op te nemen bij de Kabul Bank, de grootste financiële instelling van het land. De stormloop begon woensdag. Amerikaanse media melden toen dat de bank meer schulden dan bezittingen heeft. Ook zou de leiding zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige corruptie. Van een van de topmannen zou 160 miljoen dollar aan bezitting in beslag zijn genomen. Volgens de Afghaanse centrale bank is er geen sprake van corruptie. Twee topmannen zouden vrijwillig zijn afgetreden in verband met nieuwe regels. President Karzai heeft gezegd dat alle tegoeden door de overheid worden gegarandeerd mobiel bellen wordt in snel tempo duurder. Volgens het varenprogramma Kassa komt dat doordat veel telefoonproviders overgaan op betalen per minuut in plaats van per seconde. Vodafone voert maandag het betalen per minuut in voor nieuwe abonnementen en contractverlengingen. Eerder deden KPN en Telvoort dat al. Volgens Kassa is een gemiddelde beller, die nu 60 euro verbelt bij Vodafone, straks 110 euro kwijt. De nieuwe afrekenmethode zorgt er volgens Kassa voor dat een belbundel eerder op is. Daardoor komen klanten sneller bij de hogere prijs voor telefoneren buiten de bundel. En ook die gesprekken worden weer per minuut afgerond. Maandag begint een nieuwe consultatieronde voor de formatie van een kabinet. Koningin Beatrix spreekt eerst met vicepresident president Willing van de Raad van State... en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Later op de dag komen de fractievoorzitters van de grootste partijen bij de koningin... en dinsdag volgen de kleinere partijen. Vanmiddag gaf Ivo Opstelten een persconferentie over zijn mislukte missie als informateur. Hij vertelde dat een akkoord tussen PVV, VVD en CDA binnen handbereik was... maar dat hij begreep dat het vertrouwen er niet meer was. Verder uit hij kritiek op de brief die CDA-onderhandelaar Klink heeft geschreven over het verloop van de besprekingen. Volgens Opstelte schond Klink daarmee de vertrouwelijkheid van de onderhandelingstafel. Het weer? Vannacht blijft het droog, morgen zonnig en ruim 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort. Zomerhit.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 Quatro, you see that black boy over there running scared. He's a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 Wees me